Banken hoeven hiervoor niet ontmanteld te worden, zolang er maar een strikte juridische scheiding komt. Als Brussel het advies overneemt, dan verwacht Wijfels dat alle Nederlandse banken onder de nieuwe norm blijven. Bij een busongeluk in Peru zijn tenminste 22 mensen omgekomen. Zeker 19 inzittenden raakten gewond, veel van hen zijn er slecht aan toe. Het ongeluk gebeurde op een onverharde bergweg op zo'n 800 kilometer ten noorden van de hoofdstad Lima... Volgens lokale media was het op dat moment mistig. De chauffeur, die het ongeluk zelf niet overleefde... zou in een bocht de macht over het stuur zijn verloren. De dubbeldexbus stortte daarop zo'n 250 meter naar beneden in een ravijn. Militairen en agenten in Zuid-Soedan... maken zich nog steeds schuldig aan moord, verkrachting en marteling. Dat meldt Amnesty International... en de organisatie roept de Zuid-Soedanese regering op... iets aan het geweld te doen. De gruwelijkheden werden gepleegd in de oostelijke staat Jonglei... Het leger en de politie zouden in de regio veiligheid moeten brengen. Maar in plaats daarvan maken ze zich schuldig aan een schokkende schending van de mensenrechten, zegt Amnesty. Eerder riep de VN-Vredesmissie in Zuid-Soedan al op tot onmiddellijke actie. Zuid-Soedan werd vorig jaar juli een onafhankelijk land. Daarvoor was het een deel van Soedan. Beide landen dreigden dit voorjaar nog verzeild te raken in een oorlog. Door een vorige week gesloten akkoord lijkt een deel van de spanningen weggenomen. Het weer vanaf bewolkt, van tijd tot tijd regen. Overdag wordt het erg regenachtig. Staat er veel wind, dan wordt het zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Het Martijn Middel en Wingerloes Goedemorgen, u luistert naar Nu al Wakker op Radio 1, het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt van het nieuws van de dag die net is begonnen. Verhalen uit het buitenland tot vlak om de hoek. Vandaag is het woensdag 3 oktober, dit uur duivelse dilemma's op het Nederlands Filmfestival. Houdt een tentenkamp van Somaliërs en Soedanese in Amsterdam de politiek bezig? En gaat chef -kok Pierre Wind ons uitleggen wat er zo bijzonder is en sexy aan de aardappel? Wilt u reageren op onze uitzending? Belden even naar ons gratis nummer 0. 0800 of twitter met hashtag WNL. Nacht. Voor 50 euro de nieuwe eigenaar worden van een villa. Dat kan. Villa-eigenaar Ruud Bakker probeert al jaren zijn huis te verkopen. Maar omdat het maar niet lukt, heeft hij nu een loterij opgericht. In 2002 kocht hij zijn villa, maar hij werd arbeidsongeschikt... en dus ook onvoldoende verzekerd om in zijn huis te blijven wonen. Ruud hoopt nu via aandelencertificaten zijn huis kwijt te raken. Ruud Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Iedereen heeft het moeilijk met het verkopen van een huis. Iedereen zit in de economische recessie en dan komt u met een loterij. Ja, dat, dat is eigenlijk geen loterij. Zo mag je het ook niet noemen, want in loterijen dat is nou helemaal verboden in Nederland. Maar het is een, eigenlijk een methode om via aandelenopties eh, eigenlijk toch je huis te slijten. En dat betekent eigenlijk dat, eh, wat heb ik gedaan? Ik heb de woning in een bv gestopt. Mm -hmm. En dat is aan een bv die we in Engeland hebben opgericht... En vervolgens hebben we gezegd, nou dan moet je ook daarvan van IWV aandelenopties verkopen. En ja, dat moet je ook doen op een plaats waar dat wel mag. Nou, in Costa Rica mag dat. En, en dan gaan we eigenlijk vandaan daar de aandelenopties verkopen. En op die manier is het helemaal legaal gemaakt. Het is misschien wel heel kort door de bocht. Maar dat is een legale methode. Dus als ik het goed begrijp, koopt iedereen een aandeel van 50 euro. En als je dan geluk hebt, wordt er in Costa Rica geloot of jij het huis krijgt. Ja, het is een aandelenoptie op die WV. En dat gebeurt inderdaad door een notaris in Costa Rica. Nu weet ja. ik dat de kansspelautoriteit stappen tegen u wil ondernemen... Ja. omdat het niet legaal zou zijn. Wat vindt u daar dan van? Ja, ja, ik denk dat de kansspelautoriteiten eh, wat dat betreft helemaal na zitten. Want het is gewoon wel helemaal een goud. Dit is natuurlijk niet alleen opgezet, eh, zomaar even met een kleine ingeving. Maar dit is echt opgezet na een half jaar werk om te kijken of dit kan. En eh, met onderbouwing van adviseurs zoals juristen. Dus dit is echt wel eh, mogelijk om eh, te doen. Het is een loting, maar dan op, een, op een, uh, een loterij, maar dan op een legale manier. Zo zou je het misschien kunnen zeggen. Het blijft aanverkoop voor aandelenopties. Het is geen loterij, maar als je het snel wil uitleggen, kan je het zo uitleggen. Ja, maar toch een opmerkelijke manier om uh, um, um, um uw huis te slijten. Moet, moet u niet gewoon, zoals de rest van Nederland, wat geluk hebben bij het verkopen van uw huis? Iedereen heeft het toch zwaar? Ja, iedereen heeft het zwaar, maar het is natuurlijk heel simpel. Als jij een woning hebt zo van bijna een miljoen, die heb je al vier jaar in de, in de verkoop staan. En je raakt hem niet kwijt. Nou, je, er gebeurt jezelf wat en je financiën raken naar het onbelangst, dan word je met je rug tegen de muur gezet. Een situatie waar misschien op dit moment wel duizenden mensen zich in bevinden. En wat ga je dan doen op dat moment? Dan ga je een uitweg zoeken. Want vind je die niet, dan denk ik dat je op een gegeven moment je huis gewoon verkocht wordt of je dat wil of niet. En dat gaat dan niet voor de normale reguliere prijs. Maar dat gaat daar ver onder de prijs. Dat gaat wel voor 50% of misschien wel voor 70% lager in dit geval. En ja. nou, dat betekent dat je een gigantische restschade krijgt. Ja, dat die een die normaal mens die niet kan ophoesten. Daar heeft u zo te horen een oplossing uh, voor gevonden. We mogen het geen loten noemen, maar laat ik het voor het gemak toch even doen. Hoeveel loten hoopt u te verkopen? We hopen. Uh... Er is een maximum van 60.000 aan, aan aandelenopties die worden uitgegeven. Ja. En uh, we hebben ergens een kantelpunt voor 35.000... waarvan je zegt, nou, als je op 35.000 aandelenopties zit, ja, dan, dan zit je net op het break-evening-punt van zullen we dat nou wel ja. of niet doen? Ja, dat wordt in overleg met de adviseurs gedaan of we dat wel of niet doen. Maar als er kansspelbelasting achter je aan zit, dan zal het wel wat meer moeten gaan worden. Ja, kort korte rekensom inderdaad, want uiteindelijk als u de dus 60.000 verkoopt, dan, dan heeft u 3 miljoen euro. Ja. Dat is een hoop meer dan uh, wat, wat uw villa waard is. Ja, dat zou je misschien 1, 2, 3 zeggen. Maar dat, dat werkt niet helemaal zo. Het is zo, als je uh, de woning neemt en die is een zal dat je hem daarvoor verkoopt, en je gaat dan de kansspelbelasting eroverheen heen. En je gaat dan eh, allerlei andere soorten belastingen die er nog overheen moeten komen. Dan zit je al op anderhalf miljoen. Nou, dan krijg je vervolgens ook nog de kosten van de oprichting, et cetera. Dus dat loopt er nog eens een keer op. Nou, en dat is het waar je dan toch minimaal mee zit. Maar de restpost wat we niet kunnen inschatten, is hoe ingewikkeld gaat de overheid die om. Want hier zou ik wel misschien een bodemprocedure tegemoet moeten gaan. Maar nou, de mensen die hierin komen te wonen... Nou, die wil je in ieder geval meegeven dat zij gewoon plezierig kunnen wonen. Want wij betalen in principe alles voor die mensen. Ja, en hoeveel lot heeft u al verkocht of aandelen? Het is, vandaag is het ontzettend hard gegaan. Ja? Vandaag is het alleen al 600 geweest. 600? Ja. Kijk, nou, dat is een begin. En wanneer moet de trekking plaatsvinden? Nou, er is een maximumtermijn termijn van een half jaar uitgetrokken. Dat is maart volgend jaar. Maart maar ik denk 2013. Eerder gaat worden, zo te zien. Nou, maart 2013 uiterlijk. En dan worden de loten dus in Costa Rica getrokken voor ja. de U-villa. Ruud Bakker, wij danken ja. u en succes. Ja, wel bedankt. Uh door silence soaking through the floor benching like a stone in my shoe some chemical it's breaking down the glue that's been binding me to Disconnected hier bij Nu Al Wakker op Radio 1. Het is woensdag en dus de dag dat de tijdschriften uitkomen. We hebben ze alvast uh, voor u doorgenomen. U hoort ze in het weekbladenoverzicht. Op de voorkant van de nieuwe revue pronkt Geraldine Kemper. U weet wel, die Volendamse meid die ooit BNN-sterretje gezocht won. Ze is omgetoverd tot een volwassen vrouw en praat in de revue over vrouwenliefde, voorbindt Dildroos en natuurlijk haar roots, Volendam. Ze zegt mensen denken al gauw dat je een seksboes bent. Laatst vroeg iemand of hij zijn paling in me mocht steken. Al dus Geraldine. Ook dorp hilversum is heet nieuws. De Telegraaf en Geen Stijl spreken van een stad vol terreur. Burgemeester Broertjes ligt onder vuur en de broer van een raadslid werd ernstig mishandeld. Nieuw revue neemt de proef op de som en zet de bloemetjes buiten in de mediastad. Ook een interview met onderzoeksjournalist Brenno de Winter. Nadat hij aantoonde dat de OV-kaart, chip, uh, chipkaartfraude gevoelig was... zocht hij opnieuw voor opschudding. Hij maakte zelf een ID-kaart en wandelde acht maanden lang het ene in... naar het andere overgebouw binnen. En volgens de Winter is identiteitsdiefstal lucratief, de pakkans laag... en zijn de straffen ook allesbehalve hoog. In Vrij Nederland een reconstructie van het drama GroenLinks. Jolande Sap zou GroenLinks de regering inloodsen... maar bij de verkiezingen bleven slecht vier zetels over. Vrij Nederland beschrijft hoe de partij zichzelf marginaliseerde. Na de bloeiperiode vinden ze de jeugdliteratuur suf geworden. Het is de mening van verschillende kinderboekenschrijvers in Vrij Nederland. Steeds meer kinderboekenschrijvers beginnen hun vizier op volwassenen te richten. Schrijven voor volwassenen zou meer voldoening geven. En het is niet eens vanwege het geld, dat verzekeren tenminste de meesten. Tot zover het overzicht van de verhalen in de weekbladen van deze week. En ze liggen zo meteen op de duurmat. The kids out of their coats The way the babies haven't been born oh, oh, oh, oh. Unpacking the bags and setting up and Planted lilacs and buttercars oh, oh, oh, oh. But in the meantime I got it hard Second floor living without a yard years until the day my dreams will match up with my pain oh. Acres, how much light tucked in the woods and out of sight Talk to the neighbors and tip my cap on a little road belly. 17 minuten over vier. U luistert naar Omroep WNL op radio 1. En dit was Vijst en Masjeboom. Al meer dan een week zitten in het Amsterdamse stadsdeel Osdorp meer dan 40 asielzoekers in een zelfopgezend tettenkamp. Bewoners uit Somalië en Sudaan zitten zonder toilet, water en verlichting. Tot de onvrede van de VVD-fractie. Ze willen dat er een oplossing wordt gezocht voor de uitgeprocedeerden. Het kamp moet worden ontruimd. Michel Tromp is fractielid voor de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, waar is het misgegaan met de asielzoekers? Nou ja, dat vraag ik me eigenlijk ook af. Uh, het zijn uitgeprocedeerde asielzoekers. Ik kan me voorstellen dat ze heel erg te, te hoop lopen tegen, hun, uh, ja, tegen de beslissing die uh, is uitgebracht door de Nederlandse staat. En uh, dat ze daardoor het uh, tentenkamp zijn begonnen. Maar dat is niet hoe we eigenlijk hier normaal uh, met de zaken omgaan. Nee, je zou ook kunnen zeggen wellicht dat de asielzoekers een, een reden hebben om toch niet terug te willen naar hun eigen land. Dat is ook een veel gehoord argument? Ja, nou ja, daar, daar zijn natuurlijk altijd... Uh, tenminste, dat kan ik me natuurlijk altijd voorstellen. Je gaat natuurlijk niet zomaar weg uit je eigen land uh, om ergens anders te beginnen. En als je dan hoort van je, je kan niet blijven, want je eigen land is uh, veilig, or, genoeg. Of, uh, uh, nou, in ieder geval, je moet, je moet terug naar je eigen land. Ja, dat is, niet, niet, ja, dat is gewoon niet leuk om te horen. Nee. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Wie heeft nou eigenlijk de verantwoordelijkheid voor die groep asielzoekers? Uh, dat is ook een goede vraag. Uh, we stellen het, uh, tenminste, de SP heeft vragen gesteld. Dus het komt aan de orde in de uh, raadsvergadering van woensdag. En uh, ja, ik, ben, ik zal het dus zeker aan de orde stellen. Uh, in ieder geval, ik denk dat het stadsdeel uh, er weinig aan kan doen. Ik denk echt dat uh, burgemeester Van der Laan nu aan zet is om. Uh, in ieder geval de openbare orde te handhaven. Want mm -hmm. uh, we krijgen ook heel veel signalen uit de buurt... dat deze mensen ook bedelen en uh, zelfs van deur tot deur gaan. Ja. En uh, mensen vragen zichzelf ze af van... nou, hoe hebben die mensen dan eerder geleefd? Dus nou, dat zijn allemaal vragen die willen wij ook wel... daar willen wij ook zeker opheldering over hebben. In het afgelopen jaar zagen we in Ter Apel ook verschillende voorbeelden. Hè? Tentenkampen werden ontruimd, het zou er niet veilig zijn. Kan deze situatie ook uit de hand lopen, denkt u? Uh, die kans is natuurlijk altijd. Ik denk wel dat we van ter Apel uh, hebben geleerd. Ik uh, uh, kan me haast niet voorstellen dat er nu uh, dezelfde fouten worden gemaakt als toen. Mm -hmm. uh, en dat er dus uh, gewoon ja, goed en kodaat uh, wordt ingegrepen. Maar we hebben er misschien van geleerd, maar die tentenkampen ontstaan nog wel steeds. Ja, uh, Occupy heeft natuurlijk een goede, uh, goed voorbeeld gesteld. Uh, in Den Haag heeft uh, Occupy uh, in ieder geval tenminste de mensen die ze Occupy noemen, hebben daar een rechtszaak gewonnen dat ze wel mochten blijven staan met een tentenkamp als protest. Uh, ik denk dat daar een signaal van uit is gegaan en vandaar dat ik ook nu zeg, uh, grijpt nu goed in mm -hmm. dat we nu niet uh, een presidentwerking krijgen. Want ja, waar houdt het op? Krijgen we de volgende keer uh, mensen die uh, taart hebben gereden en een bon hebben gehad, daar niet mee eens zijn, ook een tent kan beginnen en ook facilitaire voorzieningen eisen. Ja, dan... Uh, volgens mij is hij van Dam, ik sorteer het nu een beetje hoor. Want deze mensen, ja, het, het zijn uh, natuurlijk niet uh, de mensen met de, de daadkrachtigste portemonnee en dergelijke. Nee. Uh, dat snap ik. Uh, maar uh, ze zijn uitgeprocedeerd. Ja, maar moet er dan niet iets veranderen aan het überhaupt, aan het huidige asielbeleid van Nederland? Nou ja, uh, het, het klinkt misschien hard, maar ik denk dat het uh, dus toch humaner is. Als je te horen krijgt, uh, jongens, je bent uitgeprocedeerd... dan moeten dus meteen een traject starten... Uh, dat mensen meteen uh, terug kunnen naar hun eigen land. En uh, ja, ik snap ook niet waar het dan is misgegaan. Uh, misschien dat ze dan hier toch uh, nog een tijd kunnen verblijven... en dat, ze, uh, dus, dat deze mensen dus toch deze actie hebben kunnen opzetten. misschien dus ze moeten dus dan sneller uh, begeleid worden... Ja, want uh, uh, als u zin krijgt, is het tentenkamp binnenkort ontruimd... dan moet er wel heel snel iets gebeuren. Klopt. Ja, dat, dat, dat klopt. Uh, en en uh, als ik dat zou beluisteren in de, in de wijk... Uh, de wijk is daar ook mee eens. De, de, de mensen in de, die daar in de wijk wonen, eromheen... Die zijn het ook zat. Nou ja, kijk, um, we hebben het wel over een, uh, een wijk... Die, waar... waar door dit, uh, ...door dit stadsdeel heel veel in is geïnvesteerd in de sociale cohesie... ...en dit dendert er ook helemaal uh, doorheen. Dat, dat zeggen de briefschrijvers ook, hoor. Uh, dus de raadsfracties die een brief hebben geschreven naar meneer uh, Van der Laan... ...onze burgemeester, die, die schrijven dat zelf ook. van Ja, jongens, uh, dit, dit kan zo niet langer, er moet hier iets gedaan worden. En ze vragen ook helemaal niet van laat deze mensen blijven of niet. Maar er moet gewoon wat gedaan worden. Ja, want als uh, zij aan u vragen hoe lang staat het kamper uh, nog, wat zegt u dan tegen ze? Uh, wat mij betreft uh, moet het echt zo snel mogelijk, uh, ook voor die mensen zelf, moet het zo snel mogelijk ontruimd worden. Hm, Oké, okay. Michel Tromp, fractielid voor de VVD Amsterdam. Dank u wel. Prima, fijn gedaan. Of dat was niet mooi, want ja, dat het ja niet. Maar ik kan niet duren, het was niet vrij, maar een blik waarop zo'n zwart giet. We dus zien niet best hoe ik het plaatsen moet was wat, wat ik niet wist. Maar toen ik erover kreut, met een alleboel. Pas toen begreep ik dus. Goed he, kom zelf van slecht gerust. Zal jou wat spieten, maar ik laat je Wil je niet verglien met weer te voer, maar laat die boeren mij zien. Giet veel verder. Ja. Hij ziet wat hij hoort heeft, wat zien op Symbolen zat die je over die kan over het, het goede levenspad. Ik naar de natuur, daarin zie je goed hoe het er gaat. Glad you love. Ziet, dat was niet mooi, maar wel Daniel Logus en goed heu komt zelden van slecht rust. In je rolstoel een bakje koffie gaan drinken in de stad. Geen gemakkelijke opgave. Het is deze week de week van de toegankelijkheid en daarom organiseert de gemeente Utrecht vanaf nu cursussen voor horecapersoneel. personeel. Maar moet je, je wel anders opstellen tegenover minder valide. Verslaggever Annette Schut ging op pad met de 48-jarige Marianne. Ze heeft MS en zit in een rolstoel. Maar dat weerhoudt het duo er niet van om koffie te willen drinken bij Café Hofman in Utrecht. Ik wil binnenkomen met een rolstoel. Uh, dat is mogelijk. We hebben een achteringang waar je gewoon met een rolstoel naar binnen kan. Nou ja, Marianne, dat betekent wel dat je om moet rijden. Altijd. En dan kom je bij die andere deur en dan moet er net iemand zijn die net op dat moment voor jou de deur open doet. Dat is gewoon drie keer kut. Uh, we hebben ook een uh, oprijplaat, zodat je gewoon, uh, ja, het is een klein drempeltje, maar dat het net wat makkelijker maakt om binnen te komen. Alleen goed, we zijn uh, ja, net open, dus uh, die moet ik nog even pakken. De gemeente Utrecht gaat uh, sinds deze week ook cursussen aanbieden voor personeel Hoe om te gaan met mensen met een beperking? Dat vind ik echt onzin. Als je gewoon een beetje helder nadenkt of logisch nadenkt... en uh, ja, gewoon die mensen probeert te helpen... Uh, ja, waarom zou je daar een cursus voor nodig hebben? Nee, daar zie ik geen nut van in. Marjan, wat moet horeca personeel anders doen tegen jou dan tegen bijvoorbeeld mij? Niks. Helemaal niks. Wat, het gaat allemaal om hetzelfde fenomeen. Ik wil gewoon een biertje. Marjan, waar zijn we naar op weg? We zijn nu onderweg naar een café Het Hoogt. En daar kan ik niet binnenkomen. Want ook daar heb je gewoon weer drempels. Want ik begrijp, je komt er graag. Ik was altijd de kijker of het hoogt. Of broers was echt zo'n driehoekje op zaterdagavonden, Zo van overal even lekker een Toen je nog niet uh, in, de, in de stoel zat? Ja. Op de Voorstraat, bij de Voortuin. Populair café onder jongeren. Mediacafé, veel ontwerpers. En ik ben zelf ook een ontwerper. Hier kom ik gewoon niet binnen. Waarom niet? Omdat ik één, twee, pas over moet. En ze zijn behoorlijk hoog toch nog. Dan kom ik kom niet alleen er binnen. Wel als ik hulp krijg, maar alleen kom ik niet binnen. Nee, ja, maar als je hulp krijgt, dan kan je natuurlijk overal naar binnen geteeld worden. Ja, dat klopt. Maar dan ben ik niet onafhankelijk en dat wil ik wel zijn. We zijn nu vlak voor Café Broers. Hier ga je wel vaker koffie drinken. Ja, ja, ja, ja, ja. heel vaak. Het is ook een meetingpunt voor, mij, voor mijn klanten. Nou, laten we het proberen. Ja, het is een uh, ruime deur. Inderdaad, en dan een klein drempeltje, maar dat is een kwestie van een beetje opdiepen. Ups, daar ga je al eroverheen. Een ruime gang waar je gewoon doorheen kan. en ja, nou dan gaat het om die deuren. Uh, die zijn zwaar. Dus jij moet mij helpen om die deuren open te krijgen. Kijk, dan is er al een hele aardige manier die hem gewoon voor je openhoudt. Zo gaat het, altijd. Goedemorgen, dames, werd oh, jullie ja. wel geholpen. Nee, ik wil, ik, wil, ik wil graag een kopje koffie De gemeente Utrecht die gaat nu cursussen geven om horecapersoneel beter te trainen om, en leren om te gaan met mensen eh, met een beperking. Okay. Zou je daarvoor openstaan? Um, ik moet zeggen dat ik zelf niet actief uh, mee zou doen aan zo'n training. Maar stel dat mijn leidinggevende ons met het hele horecateam hier opgeeft, dan zou ik wel deelnemen, ja. We lopen door de voorstraat langs de Harde Bollenstraat, waar de prostituees zitten. Ik denk niet dat je er interesse in hebt, maar je zou er zo naar binnen kunnen. Nee, want ik heb weer een drempeltje te overbruggen. Ja, beneden hè. Ja, want het zijn oude huizen, daar heb je altijd een drempel hoe dan ook. Het is wat, hè? zelfs bij de hoer kan je niet naar binnen. En buiten de cursussen voor horecapersoneel heeft de gemeente Utrecht ook een nieuwe site in het leven geroepen toegankelijk Utrecht.nl. En hierop komen steeds meer Utrechtse cafés te staan... die zonder hoge drempel binnen te komen zijn. Een reportage van Annette Schut. Zometeen in Nu Al Wakker op Radio 1... de dag van de duivelse dilemma's op het Nederlands Filmfestival. Maar het is precies half vijf en dus tijd voor... Het Nieuwsminuutje met Robert Smit. In Amsterdam-Noord is vannacht een vrouw om het leven gekomen... na een schietpartij. Uh, excuse, steekpartij. Dat meldt het ANP. Rond één uur zou de vrouw zijn aangevallen... en de steekwonden zijn haar uiteindelijk fataal geworden. Een politiehelikopter is ingezet om de jacht op de verdachte in te zetten... maar de politie wil voorlopig nog niks loslaten over het voorval. Een honkballer die met drie slagen uitgaat... verlaat zelden lachend het veld... Vannacht was dat wel anders in de MLB, de hoogste profcompetitie van Amerika. De 31-jarige Adam Greenberg kreeg zeven jaar geleden bij zijn debuut een bal tegen zijn hoofd. En de naweeën die hij daarvan uh, overhield, uh, de hersenschudding en duizeligheid, die speelden hem parten in de rest van zijn carrière. Als eerbetal kreeg hij van de Miami Marlins een contract voor één dag en mocht hij het nog één keer proberen. swing of miss en hij strikt out. But you know what? He made it back. hij het his hij back. Hij ging dus met drie slagen uit, maar in een reactie op Twitter liet Greenberg weten dat hij nog altijd beschikbaar is om zijn carrière op te pakken. Een update van de beurs in Japan. De stand van de Nikkei-index is vrijwel ongewijzigd geble gebleven vergeleken met gisteren. De Japanse beurs staat nu op 8789 punten. En dan het weer met Stijn van Antwerpen.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 Made me wonder about their past. And as I looked around, I began to notice that we were not. Monsters and Men, Mountain Sound. Het is zes minuten over half vijf. U luistert naar Radio 1. En zometeen gaan we het hebben over de week van de smaak. En die staat eigenlijk centraal... Wat staat er nou centraal? De oer-Hollandse aardappel, Martijn. Heb jij daar wat mee? Ja, ik hou veel van aardappelpuree. Uh, ik hou van aardappels in ovenschotels. Ehm... Um... Ja, maar, maar dat kun je nog meer met aardappelen? Ja, dat is eigenlijk een beetje de gewone aardappel. Hè? Bij een stukje vlees ja. en bij wat groenten. Zo meteen spreken we met chefkok Pierre Wind... en die heeft spannendere dingen te doen met aardappels. Volgens mij gaat hij zelfs pannenkoeken voorstellen. Maar dat, dat, misschien, dat horen we zo meteen, wat hij heeft te zeggen. Ja, ook vandaag wordt je in Utrecht voor een reeks Duivelse Dilemma's gesteld. HUMAN organiseert namelijk in samenwerking met het Nederlands Filmfestival... de Dag van de Duivelse Dilemma's. Daarbij worden de films vertoond van de gelijknamige serie... korte films die in samenwerking... met met Human werden geproduceerd. In de films worden de hoofdpersonen voor een duivels dilemma gezet, zonder een goede oplossing. Organisator Kees Vlaanderen van Human, goedemorgen. Hallo. Wat voor dilemma's kunnen we vandaag uh, verwachten? Uh, nou, om te beginnen de reeks zoals die eind vorig jaar is uitgezonden, um, en die zijn gemaakt door uh, bekende Nederlandse regisseurs. Mm -hmm. En het leuke is dat ze dat in samenspraak met bekende Nederlandse filosofen hebben gedaan. Dus die hebben vanaf het allereerste begin daarin meegedacht. Oh. En dat is misschien ook wel het bijzondere van de reeks Duivelse dilemma's. Zoals ze die uh, voor het eerst ontwikkeld hebben. En wat voor dilemma's zijn dat dan? Nou, de eerste is bijvoorbeeld uh, van Jaap van Heuster. Drone. Dat gaat over een piloot die uh, vroeger exhaust vloog. Maar tegenwoordig... Uh, drones vliegen, Dat zijn van die onbemande gevechtsvliegtuigjes. Oh, yeah. En, uh, uh, en dat, is, dat is heel prettig voor hem, want dan betekent het dat hij niet naar die oorlogsgebieden hoeft, maar hij kan dat gewoon als een 9-to-5-baan uh, vanuit huis doen. Dus s'avonds kan hij gerust weer aanschuiven bij uh, het huis bij zijn vrouw en zoon. En toch blijkt dat ook deze mannen last hebben van wat dan heet een PTSS-syndroom. En uh, als traumatische stressstoornis En dat is eigenlijk raar, want ze zitten niet meer in het heet van de tijd. En wat wil nou? die Mensen die zitten achter die computer... en op grote afstand bedienen zij... Uh, die, die kleine vliegtuigjes die daar rondzoomen... boven oorlogsgebieden om mensen uit te schakelen. En die beelden die die, die, die uh, vliegtuigjes doorgeven... die zijn buitengewoon indringend. En dit is dus op werkelijke research gebaseerd. Nou, hij maakt zijn film daarover. Mm -hmm. En sinds hij dat gedaan heeft... Is dat heel veelvuldig in het nieuws? En hij heeft ook president Obama laatst toegegeven dat, uh, dat ze veelvuldig in Pakistan en Afghanistan worden gebruikt. En, en wat, um, u heeft het, de dilemma's moeten natuurlijk altijd met een oplossing worden opgelost. Wat, wat zou hier bijvoorbeeld een oplossing voor zijn? Nee, dat is nou juist, kijk, het probleem is um, dat wij vaak in het leven voor. Uh, duivelse dilemma's geplaatst zijn. En dat zijn eigenlijk keuzes tussen kwaden. waarvoor de enige juiste oplossing ontbreekt. En nee. toch moeten we handelen en kiezen. En het mooie van film is. dat, uh, dat je met een beetje afstand daarnaar kan kijken. En dan kijk je naar een hoofdpersoon. die. Uh, wat, en gelukkig sta je niet per se in zijn schoenen. maar het helpt je toch om zelf je te realiseren. hoe je in zo'n situatie zelf keuzes zou kunnen maken. Om denkbeelden te vormen in dat opzicht. Ja, om uw morele intuïtie, zeggen filosofen, dan te oefenen. Nou, tot nu toe al een, een, een fijn voorproefje. Heeft u nog zo'n dilemma? Nou, morgenavond gaat uh, in première uh, Under the Weight of Clouds... Uh, die inmiddels ook genomineerd is uh, voor de beste film... Uh, van uh, Martijn Maria Smit. die gaat over een vrouw die vanuit Oost-Europa hier naartoe is gekomen om voor haar zoon en haar ouders geld te verdienen... en hier in het circuit van terecht is gekomen. En wat gebeurt er nu? Ze krijgt, zonder dat ze dat zelf zoekt, de zorg voor een kleuter. En dan moet ze kiezen. Ze staat voor een dilemma. Zal ze die kleuter gaan helpen om verder te leven... maar dan moet ze breken met het leven dat ze in Nederland uh, nu leidt. Of zal ze toch kiezen voor het, voor het verdienen van geld voor haar eigen kind... En juist die keuze brengt haar tot nieuw inzicht. Ja, ik kan me voor, voor, voorstellen dat u daar zelf ook heel erg over aan het denken slaat. Welke keuze zou u in zo'n geval maken? Ja, ja, ja, ja. Nou, in de film is het zo dat, uh, uh, dat deze vrouw toch tot het inzicht komt dat ze. waar ze eigenlijk door, door die, door die omstandigheden van zichzelf vervreemd was geraakt, en uh, geen kant meer op kon. Dat dat dat dat kind als het ware het mens in haar, de mens weer in haar bakker maakt... Ja. en dat uh, en, en het voor haar mogelijk maakt om weer terug te gaan. Me met af. wat voor gevoel moet het publiek morgen naar huis gaan? Vandaag bedoel ik, sorry. Um, nou ja, kijk, als je naar die films kijkt en, uh, en, en er door geraakt wordt... Um, dan helpt het je misschien toch om over een aantal onderwerpen, zoals vrouwenhandel of die drones... maar het kunnen ook persoonlijke onderwerpen zijn, want ik heb ze nog lang niet allemaal genoemd en er zijn er nog vele. Uh, als het je helpt om daar dieper over na te denken en tot, een, uh, tot meer inzicht te komen in wie je zelf bent en wie je, uh, je soortgenoten zijn... Uh, ja, daar ligt er dan toch een heilzame werking. Nou, tot slot vanmiddag vindt ook het Duivelse Dilemma's debat plaats. Met als thema de belofte van een nieuw engagement. Wat houdt ja. dat in? Nou ja, je kan zeggen dat in het verleden konden we nog wel eens denken... dat je uh, geëngageerd was als je uh, stellige standpunten uh, innam. En dat zie je dat dat veranderd is. Dus filmmakers hebben nu veel meer de neiging om met hun films vragen te stellen. Mm -hmm. En ons te verleiden om in die vragen mee te gaan. En misschien is dat ook wel eigenlijk het nieuwe engagement waar we op zitten te wachten. Dus niet meer de eenduidige waarheden en zo moet het. Maar laten we vooral allemaal zelf gaan nadenken over hoe we het leven op een verantwoordelijke manier kunnen invullen. invullen op een manier die een beetje humaan is. Ja, en dat allemaal vandaag op de dag van de Duivelse Dilemma's. Organisator ja. Kees Vlaanderen van Human, dank u wel. Graag gedaan. Het is de week van de kriel, de pieper en de aardappel. Het is namelijk de week van de smaak en de oer-Hollandse aardappel staat centraal. Dus is het tijd voor boerenkool met patat en een gepofte aardappel toe. Het klinkt niet heel aantrekkelijk, maar daarom bellen we met chef-kok Pierre Wind. Pierre, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Is nou de aardappel wel sexy genoeg om er een hele themaweek aan te wijden? Nou, ik als kok ben verliefd op de aardappel. De aardappel is echt een Nederlands ding, vind ik. Maar als kok, is het, je kan er echt van alles mee. Het is gewoon een soort spons, een soort zwelgje. Je kan er chips van maken, je kan er frietjes van maken. Maar je kan het ook als lijm gebruiken in gerechten. Het is echt, alles is mogelijk met een aardappel. Een spons, ja, ik vind het wel... een zwelgje, het klinkt, niet echt, het klinkt niet heel aantrekkelijk. Nou, ik zou een klein voorbeeldje geven als, als spons. Bijvoorbeeld, een aardappel heeft namelijk, wat er ook geweldig is. Je neemt alle smaak op die je wil. Bijvoorbeeld, als je in plaats van water, dan gewoon zeg maar de aardappel kookt in groentebion. Mm. dan gaat hij naar de groentesmaken. Mm. Dus het neemt alles op. Het is gewoon. Ja, het is een soort. Uh, de TVC-treinen in de keuken. Dus gewoon, je kan het overal kan het gebruiken. Het is echt een wereldding. En daarbij, maar ja, ik, er ook een paar kritische noten. Ik mis nog wat aardappel, want ik aardappels. Want ik zou graag een, een, een paarse aardappel willen. Ja, die is rood, dat is dus ik zou bijvoorbeeld een rode aardappel willen van binnen of een groene. Dat zou ik ook wel kikker vinden. Maar onze luisteraars die gaan nu net ontbijten. Jij bent natuurlijk een bekende chef-kok. Kun je ze nu al een ontbijt aanraden waar ze iets kunnen doen met een aardappel? Nou, ik zal het. Twee dingetjes doen. Dat is heel kort. En dat is namelijk uh, bijvoorbeeld de aardappelpannenkoek, de pancake als, uh, als ontbijt. Hè? Met, uh, met stroop of met jam of met aardbeien. Mm -hmm. Of met, met kaas of spek, dat kan ook. Dat is gewoon uh, dat is een, een eitje, een beetje bloem en aardappelpuree, En dan bakken. Nou, dat is... Echt eng lekker en dan nog voedzaam ook en daar kan je wel een paar uur uh, over gaan werken. En de andere is namelijk, wist jij tot namelijk, dat was echt lachen, wist jij dat uh, uh, al, al, al 65 jaar geleden gebruikten ze namelijk aardappel in de cake, grootmoederscake. cake, oh, ja? ja? Ja, omdat boter toen duur was, werd er, cake, werd er aardappel gebruikt en dan krijg je ook die echte, mooie, korrige gro uh, grootmoederscake krijg je dan. Dus... Maar, maar deed dat ook wat met de smaak of was dat gewoon niet proeven? Nou, als je niet weet dat de is zitten, dan proef je het niet, maar de structuur proef je wel. Je krijgt echt die kruimels. Maar als je die niet weet, denk je van, nou, ah, wat een mooie cake is dit, zeg. Dus het is echt, de aardappel is de verborgen ja, smaakkick die er is. Dus ik ben er helemaal in, zoals je hoort, ik ben helemaal in de aardappel. Ja, en nou dan geef je dit uh, weekend ook nog aardappelsmaakles aan kinderen. Hoe gaat ja. dat eruit zien? Nou, dan ga ik er proefjes doen. Met bijvoorbeeld een, uh, iets, iets, iets, <coughs> dat is echt grappig, maar, uh, als je in de winkel gaat, hè? denk je dan na over bloemige of niet bloemige aardappels als je aan het koken bent? Mm -hmm. Ja. Ja, oké. Okay, nou, hoe zie je dat nou? Je kan de verpakking lezen, maar vaak, eh, vaak doe je dat niet. Maar als je thuis bent, als je een aardappel doormidden snijdt mm -hmm. en dan aan elkaar wrijft... en als dan heel veel zetmeel aan de zijkant komt, dan is het een bloemige aardappel. Mm -hmm. En als het niet zo is, dan is een aardappel geschikt voor, voor patat of andere dingen. Ja, ik kijk altijd op de zak eigenlijk. Ja, bedoel ik, maar je hebt ook tegenwoordig van die zakken waar het niet op staat. Maar meestal als je dus eenmaal zak eenmaal weggegooid hebt, dan, dan weet je het niet meer natuurlijk. Dus het is de, de proef en dan ga ik gelijk uitleggen. Tot zet ze meer ook gebruikt wordt in de plasticindustrie, in behangplaksel, et cetera. Tot het gewoon in je hele leven kom je eigenlijk de verborgen aardappel tegen. Maar hebben kinderen eigenlijk wel een goed beeld van de aardappel? Denken ze niet, oh ja, dat moeten we bij ons stukje vlees en bij ons stukje groente eten? Nou, dat is een kikkervraag. Echt eh, eh, eh, kikker. Maar, eh, ze weten eigenlijk helemaal niets van die aardappel. En weet je wat ook lach is? Ze denken dat het aan een plant hakt of aan een boom. Dus een aardappelboom hebt, zoals appels. <totstutters> Ja, dus denk ik echt wel alles aan die aardappel. Maar uh, niet, niet, niet veel weten gewoon, uh, lichaam welke leven. maar als je rond de 8, 9 zit, die weet niet veel dat ze echt in de grond zitten en dat je ook nog een poot aardappel nodig hebt. Dus op jouw vraag, ik denk dat het wel nodig is en, en dat ze gewoon eigenlijk helemaal niet weten, ja, een aardappel is in een oogpunt vaak friet. Want het is wel zo, kijk ik heb wel een mooi verhaal over de aardappel, maar het is ook een negatieve zijde. De, de gekookte aardappel zie, uh, zie je niet meer zo vaak terug op het bord. Nee, ga je ook nog ja. wat lekkers voor ze koken of niet? Ja, ja, ja, ja, aardappelrusty cookies. Ik ga gekke dingen met aardappels doen. Ik ga een dropsmaak ingooien. Ik ga gewoon die aardappel sexy maken gewoon. Zo, en, en midden in de nacht, kunnen we dan ook nog iets... Uh, want er zullen ook mensen nu nog net thuis komen, denk ik. Kunnen die nog iets met hun aardappelen doen? Kunnen die daar nog, nog, nog even een, een lekkere midnight snack van maken? Nou, zeg maar, na het stappen is een aardappel fantastisch. En want je moet dus geen koffie of melk gaan drinken. Want dan uh, ga je de wc in en dan ga je de kotbak in. Maar als je, zeg maar, bijvoorbeeld... Uh, even snel een aardappelpannenkoekje maken... of even je aardappels bakt. Nou, dan is dat, dat is goed voor de bodem. Maar dat had je beter kunnen doen voordat je uitgaat eigenlijk. Toch? Maar het is, dat is wel een, echt een anti ding. Ja, precies. Als je, de, als je het gasfornuis nog kunt vinden na het uitgaan... dan, dan kun je daar een ja. mooi anti ja. van voor maken. Maar, maar, maar ik probeer transparant te zijn. Als je zeg maar de volgende nog geen kater wil... dan moet je eigenlijk geen aardappel eten. Dan moet je gewoon heel veel water drinken. Ja, dat is toch een betere tip. Nou goed, de, de week van de aardappel dus. De, in de week van de smaak. Eh, Pierre Wint, eh, dank je wel er was mij een groot genoeg en ik zou zeggen, maak er een mooi ontbijtje van. Kijk, ja. aardappelpannenkoekjes met, met aardbeien. Nou, je krijgt, je, je krijgt daarbij spreken. Ja, je, is, is beter dan seks, zeg maar. Gaan we zeker doen. Goedemorgen. Oké. Okay. Dag, dag, dag. En nog een mooie dag. <laughs> Twaalf <laughs> minuten voor vijf alweer. U luistert naar Radio 1. We gaan het even niet meer hebben over eten. We gaan luisteren naar muziek. Dit is De Police. 9 minuten voor 5. U luistert naar Radio 1. De Holland-Amerika-lijn. Met Wouter Zandingen. Nog 34 dagen te gaan tot de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Elke week volgen we de verkiezingen op de voet met onze verkiezingsexpert in Washington. Vandaag is het dan zover. Het eerste presidentiële debat tussen kandidaten Barack Obama en Mitt Romney. Dat dit debat geschiedenis gaat schrijven, dat staat vast. We blikken terug en vooruit met Wouter Zandingen. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we gelijk maar even de geschiedenis induiken met een fragmentje. U hoort Ronald Reagan. I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. <laughs> Reagan, ver in de 70, maakt van zijn leeftijd geen issue. Was dit een, was dit een slimme tactiek in die tijd? Ja, zeker. Dit is een klassieke one-liner uit uh, een van de presidentiële debatten. Hij was inderdaad al ver in de 70 en mensen waren uh, bang dat hij te oud was voor een tweede termijn. Hè. Maar hiermee maakte hij deze aanval uh, direct onschadelijk voordat de tegenstander er ook maar over kon beginnen. Dus dat was heel erg slim. En is deze uitspraak later nog gebruikt door andere kandidaten toevallig? Uh, nee, want Reagan is, is, was toen echt de alleroudste en dat heeft, die, uh, heeft nooit iemand nog even naar. Uh, kandidaat uh, die ooit heeft uh, running uh, heeft gedaan. Mm -hmm. McKinsey heeft dat ook gedaan, maar die heeft, uh, ja, heeft daar niks over gezegd als zijn leeftijd. Nou, we hebben ook een volgend fragmentje klaarstaan, want in de campagne van 2008 gooide Obama zijn campagne vooral op zijn likability. My question to you is simply this. What can you say to the voters of New Hampshire on this stage tonight, who see your resume and like it, but are hesitating on the likability issue, where they seem to like Barack Obama more. Well, that hurts my feelings. I'm sorry, Senator. I'm sorry. <laughs> But I'll try to go on. <laughs> He's very likable. I I, I agree with that. I don't think I'm that bad. Um, uh, you're likable no, enough, thank Hillary, you so <laughs> I appreciate that. De laatste woorden waren van Barack Obama hadden tegen Hillary Clinton. You are likable enough, Hillary. Uh, hoe, was dit nou een goed van gemeente of was dit nou een slecht van gemeente uit de campagne toen? Nou, dit kwam heel erg vervelend over voor, voor Obama, want hij kon ontzettend arrogante gemeente over. Hè? Van, ja, je, je bent wel aardig hoor. Ik bedoel, ja, ze werd eigenlijk een beetje weggezet. Hij bedoelt het volgens mij niet eens, sowieso, niet eens zo, maar ja, zo kwam het wel over. En in welk punt van de campagne werd dit fragment gezegd? Dit was tijdens de voorverkiezingen. Dat was een hele harde strijd tussen uh, Hillary en, en Obama. En dat ging, uh, dat ging hard op hard. Dus uh, voor mij vonden ze elkaar dan inderdaad niet zo aardig. Dus ja, Obama vond het heel moeilijk om wat, uh, wat aardigs over haar te zeggen. Dus het kwam daar allemaal knarsetalend uit. Ja. De likability was een uh, groot issue in uh, die campagne. Uh, uh, Obama heeft daar een hoop mee gewonnen. Uh, is, is zijn campagne van, van dit jaar ook weer zo gefocust op zijn geliefdheid? Ja, de magie is er natuurlijk wel een beetje vanaf. Aan de andere kant heeft hij nog steeds heel veel uh, ja, uh, uh, movie stars die nog met hem meewerken. Hè? Uh, Samuel L. Jackson heeft een filmpje nog wel over gemaakt, over dat uh, uh, wake the fuck up, dat, dat, uh, dat iedereen toch mee, weer voor Obama moet gaan. Um, Obama's likability uh, is nog steeds veel hoger uh, dan voor Romney. Dus in die zin uh, ja, werk je dan pret aan. Ja, Mitt Romney uh, die, uh, zal nog een hoop uit de kast moeten halen. Uh, waar, waar moet hij mee komen tijdens het eerste presidentiële debat uh, vandaag? Ja, het grote kritiekpunt hier op, Obama, op uh, Romney tot nu toe is... ...dat hij misschien wel de slechte punten van het Obama-beleid goed heeft aangewezen. Hè? De werkloosheid is nog steeds heel erg hoog. Uh, er is geld verspild uh, aan uh, mislukte investeringen, zoals uh, zonne-energiebedrijf Solyndra. Enorme begrotingstekorten. Maar tot nu toe heeft hij niet laten zien wat zijn alternatief is. Wat gaat hij doen? Waarom zouden mensen nou voor hem moeten kiezen? Hij dacht dat het genoeg was om alleen maar aan te stippen wat er slecht is... ...en dan zou hij wel gekozen worden. Maar ja, dat moet hij dus dit en wat gaan doen. Hè? Hij gaat hij dat misschien... doen ook, denk je? Ja, de vraag, hij, kijk, de vraag is, we zitten zelfs zo vlak voor de verkiezingen en hij heeft het nog steeds niet kunnen doen. Kan hij dat op het laatste moment wel? Ja, ik, ik ben benieuwd. Want hoe, hoe bereidt hij zich voor? Ik bedoel, hij is natuurlijk in een hele campagne, maar dit, dit ene presidentiële debat, het eerste debat, hoe, hoe belangrijk is dit? Hoe heeft hij zich voorbereid, denk je? Nou, er zijn al wat, wat dingen uitgelekt. Uh, Romney heeft... Uh, allemaal wat volgens hem uh, zingers voorbereiden. Dus, uh, van die one-liners, uh, prachtige zinnen... waarmee hij dan één keer Obama uh, de, de, de, de hoeken in kan zetten... of een, een knock-out punch kan geven. Hm. Uh, Romney weet dat zijn zwakke punt... echt een allerzwakste punt spontaniteit is. Dus hij heeft elk scenario... probeert hij helemaal uit zijn hoofd te leren. Dus hij is al weken bezig om, uh, or, ja, om, om, om uh, te kijken... Wat, hoe Obama heeft gedebatteerd... welke punten hij kan uh, gaan, uh, gaan opnoemen. En om voor elk Obama-punt maar een tegenpunt te bedenken. Want uh, elke keer als we in de voorverkiezingen bijvoorbeeld, ...van de Republikeinse voorverkiezingen, een spontaan moment hadden voor Ronnie, ja, daar ging die helemaal mis in. Het grote voorbeeld was, uh, of een van de voorbeelden, want er waren eigenlijk wel veel, was tegen Rick Perry, toen hij opeens een, een, een weddenschap zei: van hey, zullen we 10.000 dollar wedden dat ik gelijk heb? En dan had hij precies het ene bedrag genoemd, wat hij dus eigenlijk niet uh, had kunnen noemen. Had hij een miljoen groen genoemd, hadden mensen gezegd: van ja, een miljoen dollar, dat is grappig, hè? Had hij gezegd 100 dollar, nou dat kan hè, een wetenschap van 100 dollar is misschien wel veel, maar dat kan. Maar 10.000 dollar is precies het bedrag dat je denkt dat een rijke stinker, zoals Romney over zou hebben voor zoiets. En dan komt hij dus precies over zoals hij dat niet wil. Ook heeft hij dingen gezegd als I like firing people, toen hij met allemaal tegenover mensen stond opeens in de hoek werd gedrukt en niet wist wat hij moest zeggen of uh, dat hij het vliegtuigraampje moest wilde openen... waar we het vorige week over hadden. Ja. Spontaniteit is een zwakke kant en, en dat probeer je te voorkomen... door, uh, door ja, het hoofd te leren. Nou, hij heeft veel dingen uit zijn hoofd geleerd. Nu wordt er ook beweerd dat Mitt Romney een trucje van Reagan gaat, uh, gaat overnemen. Laten we even luisteren welk trucje. These are the kind of elements of a national health insurance... important to the American people. Governor Reagan again typically is against such a proposal. Governor, there you go again. There you go again. Gaat Romney dat gebruiken? Uh, ja, ik bedoel, daar zijn al wetenschappen over hoe vroeg hij in het debat <laughs> gaat zeggen. Uh, Zoals Diederik Samson deed het uh, laatste uh, debat nog tegen, uh, tegen Rutte. Ja, van ja de nu de doe de je PC. het weer. Uh, nu doe het weer. Uh, daar ga je weer. Uh, ja, dit is zo'n klassieker geworden en, en Romney is een enorme fan van, uh, uh, uh, van Reagan. En hij is ook nog eens een keer dat hij al die vingers zei wat hij erover heeft. Dus ja, de, de, daar zijn ook drinkspelletjes over, van hoeveel en hoe snel die het gaat zeggen. Ja, wat worden, wat worden de tactieken van, van beide heren? Ja, de tactieken naar het debat toe is dat ze nu allebei aan het zeggen zijn van dat ze eigenlijk helemaal niet zo goed zijn. Hè. Ze gaan zichzelf proberen ja, een beetje in te dekken. van dat, uh, dat, uh, dat elke uitslag wel goed uh, overkomt. Uh, bijvoorbeeld zegt uh, dat Obama de beste public speaker is in de moderne geschiedenis. En uh, Obama zegt dan, ja, Romney is al maanden aan het plannen van het ene debat... en ik heb al uh, echt werk. En dan uh, uh, na het debat komt natuurlijk de grote spin. Hè. Dan gaan allebei de partijen meteen zeggen dat ze uh, gewonnen hebben. Ja, nog even kort. Uh, Romney uh, gaat niet zo goed, lijkt niet zo goed te gaan. Kan Romney dit debat winnen of is hij eigenlijk al verloren? Hij moet dit winnen. Er komen nog twee debatten aan en hij moet het leuk en spannend maken zodat mensen nog een keer willen kijken. Hij moet Obama belachelijk maken, hij moet hem wegzetten en zelf voor de presidentie overkomen. En dat is een hele andere strategie die hij tot nu toe heeft gebruikt in het voorverkiezingen. Toen hoefde hij alleen maar saai en degelijk uh, over te komen, want ja, dan leek hij uh, geniaal ten opzichte van de andere kandidaten. Ja, Wouter Zandingen uit Washington, dankjewel. En in het komende uur van Nu Al Wakker praten we ook verder over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Met onze studiogast Maarten Koolsloot. Hij schreef het boek Zo Word Je President. Daarnaast is het vandaag de dag van de algemene financiële beschouwingen. Ze zouden gisteren al beginnen, maar het wordt vandaag. We praten erover en ook bellen we met Kees van der Staaij. Hij is niet in de Kamer vandaag, hij zit in Israël. En wat hij daar doet, hoort u ook na het NOS Journaal van 5 uur.